8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Italiaanse reddingswerkers zoeken naar 29 vermisten. Politiechef Rotterdam opgepakt met teveel drank op achter het stuur. En twee kinderen doodgevonden in een vakantiehuis in Terwolde. Reddingswerkers hebben ook vannacht gezocht naar overlevenden van het scheepsongeluk voor de kust van Italië. Er wordt dan gezocht naar 29 vermisten.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 De Italiaanse minister van Milieu heeft aangekondigd dat de regering de noodtoestand zal afkondigen, zodat er extra geld vrijgemaakt wordt. Het Nederlandse bedrijf Smit heeft de opdracht gekregen om de olie uit het schip weg te pompen. Met duikers gaat het bedrijf vandaag bekijken hoe dat het best kan gebeuren. De Rotterdamse politiechef Hoogstraten is met oud en nieuw gearresteerd wegens rijden onder invloed. Hij had vier keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan.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 Met bijna 200 kilometer is het een normale spits te noemen met best veel aanrijdingen. Vooral bij Rotterdam, maar ook in Brabant op de A2. Maastricht richting Den Bosch tussen knopend Bata, dorp en Bokstel staat 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht en dat komt door een ongeluk. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A12. Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Noorddorp staat nu 4 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Door een eerdere aanrijding op de A15, Gorkum richting Europoort... staat tussen knopend Ridderkerk en knopend Vaanplein... 8 kilometer file. En 3 kilometer file door een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen knopen therbrekseplein en Rotterdam-Feyenoord. De linkerrijstrook is daar dicht. Als laatste noem ik de A27 Goorkom richting Utrecht. Lange file tussen Houten en Knopend-Rijn 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de SparOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, ook de grote hypotheekverstrekkers ING en Rabobank... willen wel af van de hypotheekrenteaftrek. Praten we over met Boedestaal van de Nederlandse Vereniging van Banken. En Griekenland krijgt weer bezoek van de Trojka van de EU, GCB en IMF. We gaan kijken of Griekenland de tweede lening kan krijgen. Kees vertelt zo over de stand van zaken bij de Griekse hervorming. En het zoeken naar de opvarende van het cruiseschip verloopt maar moeizaam. Eén ding is wel duidelijk. Eén ding is wel, zeker inmiddels...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 Na dat ongeluk met het cruiseschip De Costa Concordia worden nog 29 mensen vermist. Hoewel dat ongeluk vrijdagavond al gebeurde, kun je niet uitsluiten dat er nog wel overlevenden zijn. En om die op te sporen worden Italiaanse speleologen ingezet. Arjen van Waardenburg is voorzitter van Speleo Nederland. Dat is de vereniging voor mensen die ontdekkingstochten houden in grotten. Meneer van Waardenburg, goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen. Wat kunnen speleologen, wat de reguliere hulpdiensten niet kunnen op dit moment in dat schip? Uh, nou, het, uh, het schip ligt nu een uh, 60 graden op zijn kant. Dat betekent eigenlijk dat als je door een gang loopt, dat de deuren in de vloer zitten en in het plafond en zo, en dat je de vloer de muur is. Mm. Uh, dat uh, het is natuurlijk ook niet, uh, niet recht. En, uh, wil je bijvoorbeeld een gang in en je wil een zijgang in, dan, ja, dan is dat niet ineens een, een zijhang, maar een, een put van uh, 10 meter of 20 meter. Ja, kun je met een ladder doen. Uh, moet je dan door al die gangen en ombochten en weet ik wat, heel lastig. Speologen hebben daar speciale technieken voor, hè? want in grotten is dat uh, heel normaal om uh, dat soort dingen te doen. Je werkt met, uh, met touwen. Nou, in principe materiaal zou de brandweer ook kunnen hebben, maar mm. de oefening hebben ze dan niet. Nee, precies. En, en er is ook natuurlijk een deel onder water, daar uh, kunnen jullie ja. ook wel mee Overigens. Ja, ik begrijp dat het daar voornamelijk om gaat. Uh, je hebt natuurlijk uh, brandweerduikers. Uh, die werken uh, vaak met een, uh, met een lijn of zelfs met een nummerkool. Uh, een nummerkool zeg maar uh, zit dan ook nog een luchtslang aan en een uh, communicatie, een telefoon enzovoort. Uh, betekent dat ze dus een, uh, een lijn achter zich aanslepen. Als je dan uh, in zo'n schip uh, een paar hoeken of een paar deuren doorgaat, dan, ja, dan zit dat vast en dan kun je niet verder. Uh, en als je hem vasttrekt, dan moet je ook nog maar zien dat je hem los krijgt. Uh, werken anders, die werken zeg maar zelfstandig. En uh, de manier die je dan als pedoduiker gebruikt, dat, dat je precies andersom doet. Je hebt een heel dun lijntje, maar dan heb je dan wel 500 meter van bij je ofzo. Mm -hmm. En dat uh, maak je vast op het punt waar het water in gaat. En dat rol je af als je dus verder gaat. En dan hier en daar zo maak je het dan nog eens vast op uh, tussenliggende punten. Mm. En dat wijzen dus altijd naar buiten, maar die lijn die ligt dus stil, hè? die hoeft niet te schuiven. Dus je hebt geen, uh, geen wrijving die steeds verder toeneemt. En je kunt dus een, uh, een paar honderd meter dat schip in. Ja, want meneer Van Waardenburg, wat doet dat met iemand die daar aan boord is? Als zo'n gangenstelsel opeens op zijn kant komt te liggen en dan nog deels onder water. Dat wordt echt een, een doolhof waar je in heel goed in kunt verdwalen. Uh, ja, nou vaak is het zo dat als je aan boord van zo'n schip komt van dergelijke afmetingen, dat je sowieso al een, uh, een dag of wat nodig hebt om uh, een beetje je weg te vinden. En als dat dan ineens op zijn kant staat, dan is iedereen volledig gedesoriënteerd, tenminste de meeste mensen. En, en ja, nou, biologen hebben we natuurlijk het voordeel dat ze uh, getraind zijn op, uh, op gangenstelsels in de meest vreemde en ingewikkelde vormen. Nou kan ik me voorstellen dat het schip niet moet gaan bewegen, want dan beweegt alles natuurlijk, ook in het schip. Het kan ook gevaarlijk zijn, denk ik, meneer van Waardenburg. Ja, dat is natuurlijk een, een bijzonder risico, maar dat geldt in feite voor alle redders. Ik begrijp dat het schip op een uh, steile licht ligt, of misschien zelfs wel op een randje waar het af zou kunnen vallen. Ik, uh, ja, dat weet ik niet precies, maar uh, ja, als zo'n uh, zo schip onvoorzichtig de diepte ingaat, dan uh, ben je natuurlijk, zijn alle mensen aan boord natuurlijk uh, het haasje. Ja. Als je onvoorzichtig een, uh, een druktoename hebt van een. Uh, uh, een paar bar of zo, dat is voor duikers heel vervelend. Afgezien natuurlijk nog van het feit dat het uh, kan breken en vervormen en uh, de woordjes ingesloten kunnen raken. Nee, Dat, uh, ja, dat is een bijzonder risico. Nee. Kan het zijn dat mensen die misschien onder in het schip zaten toen het begon te kapsaizen, uh, daar nog zitten en er niet uit kunnen komen? Want ook trappen gaan niet meer normaal naar boven natuurlijk. Nee, trappen die zitten dus een beetje in de zijwanden nu. Uh, nou, je hebt het gisteren natuurlijk al, of ik weet niet of het gisteren was, uh, ik begrijp dat er een paar Koreanen gered zijn die zaten kennelijk in een droge hut. Uh, ja, die hadden waarschijnlijk eruit kunnen komen. Ja, waren het niet dat, uh, waarschijnlijk, tenminste ik neem aan dat het dan zo zit, uh, ja, die hut, die, zat, die deur die zat verder in een plafond, misschien om 3,5 meter hoogte. Uh, ja, ja klik dan maar eens uit. Dan kom je er niet bij. Nee. nee. Dat, uh, uh, wat je nu, waar, waar, ze, waar ze op hopen, neem ik aan, is dat in een aantal van die hutten, want het zijn natuurlijk in principe gewoon stalen dozen en die zijn dus dicht. Nou ja, als de deur toevallig aan de onderkant zit, dan blijft er dus een luchtbel in staan. Ja. Uh, en ja, het zou, ja, in principe kun je daar wel een paar dagen in uithalen. Langzamerhand ga natuurlijk toch... Uh, uh, dood omdat je uh, zuurstof inhalend en koolzuur uitademt. Op een gegeven moment heb je toch een, uh, een koolzuurverkistiging. Ja. En dat, uh, ja, dan ga je aan dood. Goed. Meneer van Waardenborg, uh, hartelijk dank voor je uitleg. Ja. En uh, wordt natuurlijk doorgezocht daar rond het schip. Is daar nieuws? Hoort u dat gelijk op Radio 1. We reizen door naar Griekenland. Het land krijgt vandaag namelijk bezoek van vertegenwoordigers van de EU... de Europese Centrale Bank en het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... kortweg de Trojka genoemd. Deze Trojka onderzoekt of Griekenland... de toegezegde tweede lening van 130 miljard euro kan krijgen... of ze voldoen aan de voorwaarden. Correspondent Corny Keese is in Athene. Conny, om die lening te krijgen moesten de Grieken pijnlijke bezuinigingen en allerlei hervormingen doorvoeren. Hoe staat het daarmee? Nou, Griekenland uh, heeft een achterstand uh, op zijn begroting. Uh, de staatsschuld uh, loopt op. Er is de afgelopen twee jaar hard bezuinigd op de lonen en pensioenen. Uh, maar het blijkt moeilijker om structurele hervormingen door te voeren. Zoals die in de publieke sector en uh, privatiseringen. Uh, dat komt voor een deel door de zware recessie waar Griekenland in zit. Uh, en ja, Griekenland heeft nieuwe hulp nodig om die economie er weer bovenop te helpen. Nou, de eurolanden en... Het IMF zien daarvoor als enige mogelijkheid dat de helft van alle schulden wordt kwijtgescholden. Maar ja, een akkoord met de banken daarover is er nog niet. Hmm. Wat zijn verder de afspraken? Waaraan moet Griekenland voldoen? Nou, de, de, de afspraken zijn dat Griekenland natuurlijk doorgaat met, met de bezuiniging en vooral met die hervormingen. En dat probeert het land natuurlijk wel. Nou ja, de afspraak die in oktober is gemaakt... is dat uh, de banken uh, 50% afschrijven op hun schulden... om die totale Griekse staatsschuld terug te gaan brengen. Want die is niet meer beheersbaar. En de bedoeling is dat, dat uh, de private investeerders... die die schulden in handen hebben, Griekse staatsobligaties... Uh, dat die uh, vrijwillig uh, gaan meedoen. En dat is, dat is natuurlijk het probleem. En verder lopen de belangen natuurlijk nogal uiteen. De banken willen bijvoorbeeld niet al te veel uh, verlies leiden. Ja, ja, daar wordt het ook over onderhandeld. Uh, stel dat ze er niet uitkomen met de banken. Wat, wat is dan het scenario voor Griekenland? Nou ja, een overeenkomst over de afwaardering van die Griekse schulden... is een voorwaarde voor een nieuwe lening. Aan die nieuwe tweede noodlening aan Griekenland van 130 miljard euro. In maart moet Griekenland 14,5 miljoen aan een oude staatslening aflossen. En daar is geen geld voor. Dus dat betekent dat er opnieuw faillissement dreigt. We horen al een tijdje niks meer over demonstraties, eh, met name in Athene. Hoe, hoe merken de gewone Grieken het op het ogenblik dat die hervormingen gaande zijn? Nou ja, de economie zit... In het slop. En dat merkt iedereen. De werkloosheid gaat, uh, gaat maar omhoog. Is nu boven de 18 procent. Onder vrouwen en jongeren is dat zelfs uh, rond de 45 procent. Er is veel, uh, veel leegstand. Winkels en uh, uh, zaken in de horeca sluiten. Uh, er is fors bezuinig op sociale voorzieningen en gezondheidszorg. Daar zijn vooral uh, zwakkere groepen zoals ouder en gehandicapten de dupe van. En het aantal daklozen bijvoorbeeld is met een kwart gestegen. Wat vooral zichtbaar is in, in de steden. En ja, deze dagen is het behoorlijk koud, uh, dus er is meer opvang voor die mensen nodig. Vooral in het noorden. En bijvoorbeeld De gemeente, gemeente Athene heeft deze dagen een sporthal opengesteld... om daklozen op te vangen. En de Trojka komt kijken of er wel genoeg gebeurt in Griekenland. Koning Keese vanuit Athene. We blijven bij schulden. Particuliere schulden namelijk. De twee grootste hypotheekbanken van ons land. Rabobank en IRG bank willen de hypotheekrente-aftrek wel afbouwen. En dat is nieuw. Wordt er zo weer over. Eerst maar eens even naar de AWB en ja. de Hartwoest op de weg. Ja, er is een auto tegen een vrachtwagentje aangereden... op de A27, Gorkum, richting Utrecht... Het levert behalve blikschade ook een file op tussen Knoopend-Everdingen... en Knoopend-Reinsweer van 13 kilometer. Uh, de linkerrijstrook is dicht bij Utrecht-Veemarkt. Uh, u kunt uh, voor de richting Utrecht beter omrijden bij Knoopend-Gorkum. Via de A15 en dan via de A2 naar Utrecht. Verder op de A35 uh, in de Achterhoek, Eindschede, richting Almelo... tussen Knoopend Azelo en Almelo-Zuid. Vier kilometer door een ongeluk en daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het H-woord is weer overal aanwezig. De hypotheekrente-aftrek. We over praten met voorzitter Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. Meneer Staal, goedemorgen. Goedemorgen. Rabobank en ING Bank, Lara zei het net, hebben zo hun ideeën... hoe je die hypotheekrenteaftrek zou kunnen afschaffen of afbouwen... tot uiteindelijke afschaffing dan. Kunt u kort uitleggen wat zij voorstellen? Ja, kijk, er ligt geen concreet voorstel op tafel. Het financieel dacht dat, uh, schrijft dat. Maar waar ook is vuur, zo werkt dat. Ja. Kijk, ook in de bankwereld uh, uh, voorzien wij dat in een volgende kabinetsperiode... de hypotheekrenteaftrek er niet meer zo zal zijn zoals die er nu is... Dat betekent dat vooruitkijkend, je moet regeren. Dat is de oproep die wij doen als banken. Regering, regeer, voor, nee, dat is vooruitzien. En dat betekent dat je de discussie moet openen, ook over de fiscaliteit. Daar mag geen taboe op rusten. Maar, Tabo u, maar u zegt, regering, doe nu al iets, want de regering heeft in het re regeerakkoord staan dat ze er niks aan gaan doen. Ja, kijk, dat, dat, dat is een blokkade. Uh, mijn opvatting is dat je blokkades opwerpt uh, voor ethische kwesties zoals euthanasie en, uh, en de doodstraf en niet voor ordeningsvraagstukken. Dit is een ordeningsvraagstuk. Dit land verkeert in crisis. De huizenmarkt ligt stil. Als de huizenmarkt op gang komt, via starters vooral, dan zal dat ongelooflijk veel invloed hebben op in de economie. Een goed lopende huizenmarkt betekent 2% economische groei. Als de premier terecht zegt dat we in een zwaar weer zitten, dan moet je ook handelen naar die situatie. En handelen naar de situatie betekent dat je vrij van taboes deze discussie moet aangaan. En dan is er veel meer dan die fiscaliteit. Want die hypotheekrente is maar een klein onderdeel. We hebben het over scheef wonen in de sociale woningbouw. De huurmarkt moet geliberaliseerd worden. Het prijsmechanisme uh, uh, werkt niet. Er moet misschien een afzonderlijke regeling komen voor starters. Ga om de tafel zitten met elkaar en dat is waar wij als NTB. Nederlandse Vereniging van Banken naar Streven, zet alle belanghebbenden aan tafel. En uh, heb het eens met elkaar achter gesloten deuren over. Wat voor een element heb je nodig voor een nationaal akkoord? Okay, en dat ja. moet je niet doodslaan met een taboe. Maar wel achter gesloten deuren, begrijp ik. Dus nog eventjes voorzichtig bent u. Uh, dat geeft ook wel aan hè, hoe, hoe onzeker iedereen is daarover. Uh, bent u niet bang dat, um, als bijvoorbeeld wat ING voorstelt in één klap die hypotheekrenteaftrek uh, beëindigd wordt... dat er uh, enorme prijsdalingen zullen plaatsvinden. Dat mensen minder kunnen lenen, waardoor nee, uh, ik, ja, IDR, uiteindelijk in de problemen komen. Dat wat het ING-voorstel heet te zijn, maar, maar nogmaals moet ING zelf zeggen... dat zegt, schaf het in één klap af mm -hmm. over 30 jaar. Dat betekent dat je morgen nog een hypotheek kan afsluiten uh, met 29 jaar aftrek. En over 10 jaar nog een met 20 jaar aftrek. Dat is een mogelijkheid. Uh, Pan Rabo heeft Rabo zelf ook naar buiten gebracht. Zegt beperk hypotheken tot annuïteiten. Dan vloeit je het er maar zelf uit. Linksom of rechtsom, het is allebei heeft hetzelfde effect. En het gaat natuurlijk niet om een één klap waardoor mensen nu in de problemen komen. Er zijn al talloze voorstellen gedaan hoe je dat geleidelijk kan doen. Maar nogmaals. Je moet het ook hebben over scheefwonen. Je moet het ook hebben over de huurmarkt. Pak dat allemaal bij elkaar. Leg geen blokkade op dat kleine onderdeel fiscaliteit. Wij halen die hypotheekrente er allemaal uit alsof dat het heilige de heilige is. Het is een gering ordeningsvraagstuk. En wees nou verstandig met elkaar. En in tijden van zware weer en crisis neem verstandige maatregelen. De regeren ja. is vooruitzien. Ja. Iedereen, iedereen voelt aan dat het over x jaar er niet meer is. Ja, dus Kijk de vooruit. De houding van de PVV in deze vindt u dus onverstandig. Want die partij wil onder geen beding dat er getoond wordt aan de aftrek? Nee, maar dat komt omdat uh, dat goed scoort. Dat is de onderbuik. Hè? Als, je, als je roept: uh, mensen die hypotheekrenteaftrek worden afgeschaft, en iedereen die het nu heeft, komt in de problemen. Er zijn talloze manieren om dat te reguleren zonder dat mensen in de problemen komen. Er zijn ook talloze mogelijkheden om te kijken of je voor de starters iets uh, extra's kan doen, laten we daar met elkaar iets creëren. Wat is er nou uh, uh, aan, uh, slecht aan creativiteit? Het minst creatief is wel dat je zegt dat je nergens over wil praten. En dat, is, dat vind ik een goedkoop succes wat je bij de kiezers weghaalt. Meneer Staal, u, u praat natuurlijk met alle banken. U bent een Nederlandse vereniging van banken. Is dit de tenure bij alle banken? Banken vinden dat er uh, uh, nieuwe afspraken moeten komen over de woningmarkt. Inclusieve fiscaliteit. Ja, en, dat en dat geldt dat voor allemaal? Ja, dat, dat geldt voor allemaal. Want banken, uh, uh, ik herhaal het nogmaals, dus banken zien als geen andere dat als de woningmarkt stagneert, dan stagneert de reële economie. Ja. Economen zeggen dat een goedlopende woningmarkt 1 à 2% van onze economische groei is. Ja. Laten we dat, dat toch aanpakken met elkaar. Ja. Het is toch te dol voor dat we elkaar zo gijzelen. En wat als er niks gebeurt? Als er niks gebeurt, zal de woningmarkt blijven stagneren. Uh, de mensen die woningen willen kopen, die zijn er.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 Ja, dat is de vraag of er wel een koper nog te vinden is... voor een bunker in Oegstgeest. En ja. als je nog hypotheekrente wil aftrekken, moet je snel zijn. Wat dat, zou die ja. eigenlijk op kunnen brengen, Marno Remmers? Daar willen ze niet vertellen, heb ik al geprobeerd te vragen. De sloopkosten wist u wel, hè? een miljoen dacht ik, hè? Een miljoen euro, ja. Ja, dit is uh, de wethouder Grondzaak, Erik Makai, van de VVD. Ja, dit was vroeger topsecret. We, we vinden hier nog allerlei... hier, interne telefoonlijst van het object kantoor bureau René toestel 28 machinekamer wachtgebouw en het is ook heel spannend om allerlei maatjes open te trekken maar ja gevoelige informatie is natuurlijk allemaal al lang verdwenen hier nog een bordje op een rek Neto Property ja De gemeente heeft die zelf interesse gehad Ja de gemeente heeft interesse gehad we hebben het goed bekeken We hebben ook gekeken als je het zou moeten slopen nou wat ik net al zei dat zou zo'n 1 miljoen euro kosten ja en alles bij elkaar geteld uh, vonden wij dat uh, financieel niet verantwoord om het te gaan uh, verwerven. Want wat je ermee zou kunnen doen, ik denk dan, nou, archief bijvoorbeeld. Perfecte ruimte, hè? Het, is, uh, ja, het is atoomvrij. We zitten nu inmiddels onder het maaiveld, vijf meter heb ik begrepen. Ja, het ziet er allemaal heel veilig uit. Het ziet er zelfs heel erg koud uit. Maar ja, het komt koude ook... oorlog was het ook, hè? We... uit de koude oorlog, maar de luisteraars kunnen het niet zien. Maar als je hier rondloopt, dat geeft inderdaad dat koude gevoel nog. Ja, TL-balken, overal kabeltjes die uit de muur komen, ja. dikke kabels. En er staan nog manshoge rekken met ja, allerlei hier brunsum f 18. Hele rekken met zenders, moth, wood, dat is dat ding in Engeland. Dat hoort er allemaal bij, dat koop je erbij. Ja. Maar ja, wat mag er wel in en wat mag er niet? U wilt er geen bedrijf in, hè? Nee, en er staan zelfs nog... Oude telex-apparaten, uh, ja. maar uh, het heeft maatschappelijke doeleinden als uh, bestemming. Uh, dus dat kunnen geen bedrijven in. Uh, ja. Zeker in ieder geval geen bedrijven met winst en dat soort zaken. We hebben overigens ook een parkeerprobleem. De parkeervoorzieningen zijn heel ja. beperkt. Ja, het ligt aan de... Dat is nou het grappige eigenlijk, hè? Aan de kwaaklaan, terwijl het allemaal topsecret... maar niemand mocht iets over zeggen. Het ligt wel aan de kwa kwaaklaan, doodlopende weg. Dus u zegt, ik wil geen bedrijven, geen paintball, uh, geen partycentrum, maar een museum... Zou dat nou, het ligt meer in die categorieën. Ja, je zou uh, ook een zwembad of een bibliotheek en uh, dat soort uh, zaken... dat zou uh, kunnen, maar dan zitten we wel weer met de, de parkeervoorzieningen... dus dat is heel erg lastig. Dus de mogelijkheden zijn zeer beperkt. Ja, dat moet dan toch. Want er kan nog tot 11 uur geboden worden. Nou, de gemeente gaat dus niet bieden, begrijp ik. Uh, uh, maar u bent u wel heel nieuwsgierig wie hier uiteindelijk... een bepaald bedrag voor neergeteld, inclusief de zendmast... waar overigens nog digitennen en mobiele telefoons en alles in zit. Daar Krijg je dat contract er dan bij? Uh, ja, want het wordt als één geheel verkocht, de zendmast en de bunker. En op die zendmast zit een huurcontract. Ja, ah, dus dat is commercieel dan nog interessant. Dat mag wel blijven, die zendmast voor de KPN en zo? Ja, die zendmast staat er, dus die, die blijft wel. Ik heb ook wel begrepen dat in de toekomst de zendmast wellicht weer gaat verdwijnen. Ja. Maar de zendmast op zich is, op zich is geen probleem. Ja, um... Ja, dat maakt het natuurlijk wel heel beperkt wat er uh, kan komen. Ja, ik zit zelf te denken inderdaad aan een museum... maar we hebben, u hebt al veel meer van die objecten uh, verkocht. Bijvoorbeeld uh, een kaashandel ergens... Ja, we hebben meerdere objecten verkocht met bunkers... maar dat zijn dan munitieopslagbunkers. En ja. dat zijn heel andere... daar zitten geen ruimtes in met dit soort voorzieningen enzovoort. Nee. Dat zijn puur opslagruimtes. Die maar dan er is al een verkocht... kaashandelaar die er eentje heeft? Ja, daar is uh, onder andere een verkocht aan een kaashandelaar... die daar kazen in gaat rijpen en opslaan. Uh, we hebben ook uh, een uh, mobilisatieterrein verkocht met zo'n opslag. Uh, daar komt een zorglandgoed in. Dan komen in die bunkers uh, appartementen voor uh, autistische jongeren. Die daar ja. verder wordt dat allemaal gesloopt, de omgeving. En dat ligt dan in de natuur. Een prikkelarme omgeving ja. voor dit soort cliënten heel geschikt. We hebben een kunstlandgoed uh, in Donderen, uh, in Drenthe. Uh, dat is aangekocht door een aantal kunstenaarsorganisaties. Uh, ja, en... dat, en... dat zou en... allemaal kunnen. Dat zijn allemaal mogelijkheden, maar dan praat je dus over heel andere objecten. We hebben, nou, ik zei het daarnet al even, het grootste object is uh, Havelt 520 hectare. Ja. En dit is een van de kleinste. En om 11 uur dan weten we wie de koper is. En dan ben ik razend benieuwd wat je met die voormalige Koude oorlogbunker van Defensie gaat doen. Wel interessant om binnen te kijken en dat doet Marno Remmers vanochtend. Dan naar China. De groei van de Chinese economie is vorig jaar afgenomen tot 9,2 procent. Dat is nog best behoorlijk. Het jaar daarvoor was er nog een groei van 10,3 procent. Volgens correspondent Wouter Zwart eh, was deze afname in China al een beetje ingecalculeerd. Het lijkt inderdaad voor onze Europeanen enorm, natuurlijk nog 9,2 procent. Maar je moet wel uh, inzien dat de manier waarop Europa groeit... kun je absoluut niet vergelijken met, met China. Europa is al heel ontwikkeld. China zit nu natuurlijk pas in die industriele revolutie. Bovendien heeft dit land ruim twee keer zoveel inwoners als de hele EU bij elkaar. Ja, en om al die mensen aan het werk te houden, om die ontwikkeling gaande te houden... is een jaarlijkse groei van 7, uh, 8 procent een absoluut minimum. Nou, het probleem was alleen de afgelopen jaren, het ging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 Sint-Maritiem. Dat is zeilen op Sint-Maarten. Aangenaam. Radio 1. Het NOS-journaal. Nog 29 mensen vermist in Italiaans cruiseschip. En Rotterdamse politiechef dronken achter het stuur. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. Het aantal vermisten na de schipbreuk van de Costa Concordia is opgelopen. Eerder werd nog uitgegaan van 16 vermisten... Maar dat aantal is gisteravond naar boven bijgesteld, tot 29. Reddingswerkers zoeken het schip nog altijd af. De Italiaanse overheid maakt zich grote zorgen... over de hoeveelheid stookolie in het schip. Als die weglekt, is dat een ramp voor het kustgebied. Daarom worden er voorzorgsmaatregelen genomen, zegt correspondent Bas Mesters. Men is bezig met barrières om het schip te leggen. En vandaag gaat...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 De Rotterdamse politiechef Hoogstraten is tijdens Oud en Nieuw opgepakt... ...wegens rijden onder invloed, de politie. Hij was uh, lopend uh, onderweg naar huis en toen zich een noodsituatie voordeed met zijn vrouw... Uh, ja, ...toen heeft hij uh, besloten om uh, zijn auto te halen, om zijn vrouw te helpen. Uh, hij heeft vervolgens zo'n uh, 300 meter met de auto gereden... En ...toen hij terugkwam bij zijn vrouw, uh, waren daar twee politiemensen... Nou, die roken alcohol en die hebben hem vervolgens aangehouden. Uit de blaastest bleek dat Hoogstraten vier keer te veel op had. Hij moet binnenkort voor de rechter verschijnen. En mogelijk neemt het korps disciplinaire maatregelen. Zometeen bij Lara en Marcel een uitgebreid gesprek... met de woordvoerder van de politie Rotterdam-Rijnmond. Op een vakantiepark in het Gelderse Terwolde... heeft de politie twee dode kinderen aangetroffen. De jongens waren zeven en tien jaar oud. Bij hen is hun ernstig gewonde moeder aangetroffen... En uit eerste onderzoek is gebleken dat het zeer waarschijnlijk gaat om een familiedrama. Maar tegelijkertijd is het, uh, het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld in die woning nog in volle gang. Volgens de politie zijn de jongens door geweld om het leven gekomen. Wat er in de woning is gebeurd is nog niet duidelijk. En Cor Bosman blijft lid van de Limburgse Staten. Hij werd vorige week uit de PVV-fractie gezet vanwege een uitgelekte e-mail. Daarin maakte hij het PvdA-statenlid Oost-Turk uit voor een uitgekotst stuk halal vlees. Volgens Bosman was het niet de bedoeling om iemand te beledigen. En dus hoeft hij zijn zetel niet op te geven. Ik heb mijn excuus aangeboden. Ik heb me destijds onvoldoende gerealiseerd... Eh, ja, dat mijn opmerking mogelijk kwetsend zou zijn of kunnen zijn voor andere mensen.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een uh, normale spits met best veel aanrijdingen. Wat opvallendst is eigenlijk dat het bij Amsterdam heel erg meevalt. Verder uh, op de A2 Maastricht richting Den Bosch tussen Knoop en de Hoogte Best. 8 kilometer file. Andere kant op uh, bij tussen Born en Knoop het Kerensheide staat 7 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Maar we vielen op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, 11 kilometer. Daar is door een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer... staat 4 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Er was ook een ongeluk op de A27, Gorkom richting Utrecht. staat nu nog 9 kilometer tussen knopend Everdingen en knopend Lunetten. Uh, de weg is daar inmiddels weer vrijgegeven. En dan in Twente op de A35, Enschede richting Almelo... staat tussen Borne-West en Almelo-Zuid.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Tweede dag van de Open Australische Tenniskampioenschappen is al de dag van Michaela Krajček. Zij is door naar de tweede ronde en het moet nog de dag worden van Robin Haase. Die is nu aan het spelen. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. En volgt het toernooi. Ja, Michaela Krajček is maar door uh, beginnen. Daarmee zij won van de Duitse Christina Barrois. Um, um, moest zij daar ook wel van kunnen winnen? Ja, ze staan ongeveer gelijk zo rond de 90 op de ranglijst. Dus ja, de vorm van de dag heeft dan toch uh, de beslissing uh, bepaald. En ja, Kajczek zit natuurlijk al een paar maanden goed in haar vel... met haar nieuwe coach Erik van Harpen. Nou, die doet goed werk met haar. Werkt aan een paar technische punten. Uh, heeft haar een uh, wat lichter racket uh, gegeven voor wat meer gevoel. En uh, ja, vooral mentaal lijkt ze meer, meer zelfvertrouwen te hebben. En dat bleek ook in de tweede set. De eerste set had ze gewonnen 6-3. Tweede set een hele lange tiebreak. En die won uiteindelijk met 15-13 een tiebreak waarin ze 4-0 voor stond en toen ineens 6-5 achter kwam vijf sets uh, points moest wegpoetsen en uiteindelijk pas op het vierde matchpoint de wedstrijd besliste dus ja mentaal gewoon een ijzersterke wedstrijd en lekker door naar de tweede ronde en wie wordt haar tegenstander daar? Is dat dan duidelijk? Is dat niet duidelijk? Uh, waarschijnlijk wordt dat uh, Anna Ivanovic. Oh. Uh, dat is natuurlijk een, een bekende. Uh, die moet uh, eerst nog uh, zien te winnen straks uh, in haar partij. Maar uh, dat zal uh, ongetwijfeld gebeuren. Dus dat wordt lastig. Hmm. Nou, dat wordt het waarschijnlijk ook voor Robin Haas. Onze hoop is een beetje op gevestigd vanwege de uitschakeling van uh, Jesse Hoedagalung. Maar hij moet tegen Roddick. Hij staat nu op de baan. Hoe gaat het met hem? Ja, en, uh, de eerste set is net afgelopen. De eerste set 6-3 voor Andy Roddick. Gekke set met veel ups en downs. Veel breakpoints. Terwijl je zou zeggen, toch een Roddick die uh, ja, de hardste service van 224 kilometer per uur slaat. Die is niet zo makkelijk te breken. Maar ja, dat deed uh, Hazen dus wel. Kreeg ook uh, veel breakpoints om uh, weer terug te komen. Um, ja, uh, breaks over en weer. Maar uiteindelijk is het Roddick die aan het langste eind trekt. En net iets constanter. Dat is natuurlijk de uitdaging van Robin Hazen in deze wedstrijd. De, de service terug te krijgen van Roddick. Zelf goed serveren en proberen drie sets lang op een constant niveau te spelen. ja En dat wil soms nog wel eens uh, ups en downs geven in het spel van Hazen. En ook in deze eerste set. 6-3 dus voor Roddick. Maar er is nog een lange weg te gaan in de hitte van Melbourne. Want het is 33 graden. Het is uh, nie, geen makkie om nu te spelen. Nee, ook niet voor de favorieten. Die hebben inmiddels ook uh, voor een groot deel hun eerste wedstrijden gespeeld. Novak Djokovic, en die Murray, Petra Kvitovaans, Sozer zozer, Stozer? Zijn zij allemaal door? Uh, de mannen wel. Djokovic vloor slechts twee games... tegen Paolo Lorenzi, een 30-jarige Italiaan. Hij gaat dus door waar hij vorig jaar uh, ja, het seizoen uh, fantastisch uh, uh, heeft bepaald... met drie Grand Slam-overwinningen. Murray had het moeilijk tegen de nieuwe generatie Amerikaanse tennisser... Ryan Harrison, 19 jaar, een teenager, maar een heel groot talent. Dat wordt een grote speler. Die won de eerste set met 6-4 van Murray... Toch wat nerveus, druk op zijn schouders, lendel als nieuwe coach... maar hij uh, klaarde het wel met 6-3, 6-4, 6-2 daarna. Maar bij de vrouwen een hele grote verrassing... want uh, Sam Stoser, de winnares van de US Open afgelopen jaar als zesde geplaatst. Australische, dus voor eigen publiek. Ja. Maar ja, dat gaat er nooit goed af. Ze speelde al niet goed in Brisbane, niet goed in Sydney. Ze voelt druk, zo zegt ze zelf, als een rotsblok op haar schouders. En ze verloor in twee sets van de Roemeense Kirstea... Goeie speelster hoor, maar toch heel sneu voor Sam Stozer... en toch ook voor de Australische. Petra Kvitova, die Tsjechische, moet in de gaten houden. Als tweede geplaatst won heel makkelijk van de Russen in Douchevina. Twee games maar verloren. Dus zij is ook wel een van de topfavorieten. Marcella Mesker, over de Australian Open. We houden u natuurlijk op de hoogte van de wedstrijd... tussen Robin Hazen en Andy Roddick. Dan naar Rotterdam, een politiecommissaris van het korps rotterdam Rijmond heeft met uh, oud en nieuw dronken achter het stuur gezeten. Deze meneer had vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ga maar eens praten met Henk van der Velde van het Korps Rotterdam Rijnmond. Meneer van der Velde, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat heeft de commissaris gezegd en verteld over waarom die met zoveel alcohol op achter het stuur uh, stapt? Nou, wat hij gezegd en verteld heeft, daar, daar ga ik niet uh, al te veel op in. De zaak ligt onder de rechter, zoals dat netjes heet. Dus uh, daar kan ik ook feitelijk niet op ingaan. Wat we wel weten wat er gebeurt is dat hij uh, lopend onderweg was naar huis in de oudejaarsnacht. Uh, en toen hij had inderdaad alcohol gedronken. Hij was dus ook niet voornemens om uh, auto te gaan rijden. Maar zijn vrouw kwam te val en uh, om die te helpen heeft hij uh, vervolgens zijn auto thuis opgehaald. Dat was een paar honderd meter verderop. Is vervolgens teruggereden naar zijn vrouw. Om die te vervoeren met de auto. Uh, ja, en daar waren twee politiemensen inmiddels te plaatsen. En die uh, roken alcohol. Die hebben hem laten blazen. Ja, en vervolgens is hij dus uh, aangehouden voor het rijden onder invloed. En wat, uh, meneer Van der Velde, gebeurt er nu met de politiecommissaris? Of is al gebeurd? Nou, de de, de korpschef is direct in kennis gesteld, die heeft ook direct het openbaar ministerie, de hoofdofficier in kennis gesteld, de korpsbeheerder, de burgemeester, uh, de ondernemingsraad. Dus, dus iedereen is direct geïnformeerd en vervolgens is er uh, strafvervolging ingesteld zoals dat bij iedereen zou gebeuren die onder invloed rijdt. En er is een uh, disciplinair onderzoek gestart en uh, ja, wellicht volgen daar ook nog disciplinaire maatregelen uit. Ja, ik kan me voorstellen dat het lastig is voor zo'n commissaris om terug te keren naar zijn functie. Heeft u een voorbeeldfunctie hè? Ja, die hebben we allemaal eigenlijk een beetje. Uw Buren en ik uh, als uh, politieman en ook hij als uh, politieman. Dus uh, ja, en of het lastig is om uh, terug te keren, dat is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben. Laten we even afwachten wat de strafrechtelijke uh, uh, uitslag uh, gaat worden. Mm -hmm. uh, en wat de disciplinair gaat worden. En ik ga geen voorschot nemen op wat er vervolgens zou moeten gebeuren met deze commissaris. En wat zou het kunnen inhouden, die disciplinaire maatregelen? Ja, dat, nogmaals, dat is koffie te kijken. Dat weet ik ook niet. En daar ga ik me ook niet aan wagen. Maar in het Keerlijk. algemeen, kunt u, kunt u daar iets over zeggen? Wat, wat zou een politieman kunnen gebeuren? Ja, dat, dat zijn zaken die, kunnen, die kunt u ook bedenken. Uh, nogmaals, ik ga daar geen voorschot op nemen. Ik kan daar echt geen zin over het over zeggen. Dat is ook echt een beetje afhankelijk van het uh, strafrechtelijke onderzoek. Ja. Dus ik, ik laat me daar niet toe verleiden om daar een uitspraak over te doen. Uh, daar ben ik niet van. Uh, ik wacht het ook met u gewoon af wat er gaat gebeuren. Goed, dan laten we het hierbij. Meneer van der Velden, Henk van der Velden van Korps Rotterdam Rijnmond. Dank ja. u wel. Oké, okay, goed. Goedemorgen. Doei. Morgen niks, geen Wikipedia. Gewoon weer alles opzoeken in de papieren encyclopedie. Want Wikipedia gaat op zwart. Zometeen vertelt Roland Stekelenburg waarom dat is. Eerst naar de AWB. Jij bent hard. Ja, er staat uh, meer dan 200 kilometer file. En toch is dat vrij normaal uh, voor een dinsdag Ochtend. Ja, even denken welke dag het was. Uh, in het begin stonden de meeste files rond Rotterdam. Dat is nu bij Utrecht. En in Brabant is het laatste ongeluk gebeurd... op de A58 Eindhoven richting Tilburg... waardoor file is ontstaan tussen Best en Moegestel. Twee kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Voor het eerst sinds 1945 wordt Mein Kampf van Adolf Hitler in Duitsland herdrukt. Het gaat niet om het volledige boek, maar om uittreksels van 12 tot 15 pagina's. Herdruk wordt uitgegeven door een Britse uitgever. Die vindt dat iedereen zelf een oordeel over het boek moet kunnen vormen. Duitse deelstaat Beieren, dus de eigenaar van de auteursrechten van Mein Kampf, in het Duits... is niet eens met de druk en overweegt gerechtelijke stappen. Gaan we over praten met historicus en publicist Jan Blokker junior. Hij verzet zich al langer tegen het publicatieverbod van Mein Kampf in Nederland. Meneer Blokker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de initiatief van deze Britse uitgever? Uh, ja, het verbaast me niet dat het op een gegeven moment uh, eraan zat te komen. Maar ik vind het geen goed initiatief. Waarom niet? Uh, ik vind... Uh, uh, um, nou, mijn voornaamste bezwaar zit hem in de, um, in de beperking. Hè? Zij gaan een paar uittreksels uh, maken en die uh, willen ze publiceren. Dat kan niet anders zijn dan een publiciteitsstunt. Want daar heb je niks aan? Je hebt er niks aan. Kijk, het, het, de, de totale tekst is uh, uh, voor iedereen beschikbaar op internet. Of dat mag of dat niet mag, of Wikipedia blijft bestaan of niet. Hè? Je kunt uh, mijn kamp uh, opvragen. Dat is niet heel erg moeilijk. En, um, Net als de Nederlandse vertaling is in alle bibliotheken beschikbaar. Of in bibliotheken beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Dus je kunt het lezen. Ja. Je kunt dus ook de, de, de complete tekst krijgen. En uh, ik, ik vertrouw een willekeurige Engelse uitgever niet zozeer dat ik denk dat hij een goede, goed uh, uitweksel gaat maken op ja, want, want wat selecteer je dan? Het dat, dat, ja, dat lijkt me mij in, in deze heel belangrijk om het ja, geheel uh, te vertalen. En dan ook ja. nog eens context te bieden, of niet? Ja. Ja, precies. Ja, ik heb een. een, een, een uh, niet zo ontzettend lang geleden. gepleit bij, uh, uh, bij, bij. bij instanties. om een. Um, een, een grote, goede, mooie. geannoteerde Nederlandse vertaling te maken. Ik, ik heb het jaartal niet precies. Ik heb het in 1935 ook de, de rechten verlopen. Uh, uh, van de Nederlandse vertaling. En dan kun je erop wachten dat er uh, uitgeverijen mee weglopen. als je niet zorgt dat je voor die tijd. Uh, dat uh, als instituut, bijvoorbeeld het NIOT, uh, hebt, hebt, hebt aangepakt. Ja, de Kamer wil het niet, hè? We hebben ze zich in 2007 daartegen uitgesproken. Ja. Snapt u dat? Ja, ook, ook dat is natuurlijk... Uh, dat, is, dat is PR, dat is, dat is symboolpolitiek. Uh, nogmaals, iedereen kan het boek lezen... Dus waar, waar hebben ze het over? Ja, en dan zegt u, hou het dan liever in eigen hand. En kom met zo'n geannoteerde uitgave ja. En da daar zit het in, in die annotatie, die noten erbij, die begeleiding erbij. Ja. U zegt, dan heb je er wat aan. Nou ja, dan kun je, kun je in die noten, in die annotatie, kun je de, de, de historische context uh, schilderen. En dan kun je dus ook laten zien in, in wat voor context dit, deze tekst is ontstaan. Um, he, als, je het, als je het publiceert nu, dat is een, dat is een volgend bezwaar. Dat is weer, eigenlijk weer een ander punt. Uh, het, het is een heel vervelend boek. Uh, het is, ik kan me niet voorstellen dat een willekeurige horde of, of uh, uh, anti-Israël-activist uh, dit boek uitleest. Hm. He, dus uh, daar is, is zo'n geannoteerde vertaling niet voor. Die geannoteerde vertaling is voor mensen die het uh, als historische bron uh, willen bestuderen. En, uh, en die hebben een context nodig. Want is het wel de moeite waard als historische bron? Want uh, ja, alles wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd staat daar ook niet in voorspeld. Nee. Niet. Het is een boek vol haat, maar het is een heel rancuneus boek en het is het is een boek dat ook bepaald niet alleen maar antisemitisch is, maar waar, waar een boek meer in staat. Ja, natuurlijk, het is het, het, het is een unieke tekst. Het is hè, het, is het, het, het eh, credo van, van een van een massamoordenaar. en eh, dat, dat is bijzonder. Dat is de moeite waard. Iedere historicus die, hè, die wil dat graag. Die zou dat graag moeten willen zien. Eh, dus natuurlijk is het interessant. Ik ik heb ook wel eens er eh, is me wel eens gevraagd om aan bepaalde groepen leerlingen... in plaats van stukken uit mijn kamp in het onderwijs... Eh, een passend alternatief eh, te bieden. En een passend initiatief is er natuurlijk helemaal niet. Deze, de, de, deze tekst is volstrekt uniek en als zodanig moet hij beschikbaar zijn. Ja. Dus het feit dat er nu een nou ja, onvolledige versie komt van 12 tot 15 pagina's... dat is niet iets wat u gaat lezen, of wel? Ja, ja. <lacht> ja dat is dan weer een gewetensvraag. Ja, ik ga het even kijken, denk ik. Dikke kans, ja, natuurlijk. Dat, dat, en dat is het vervelende. Want ik, ik, ik, ik, ik weet niet precies wat de wat de motieven zijn van die van die uitgever, maar ik vertrouw hem voor geen zin. <laughs> en dus ik denk dat, dat, dat, dat hij erop uit is om, om de, de precies te, te maken. En ja. Ja, dat lukt hem. Goed. Uh, Jan Blokker junior, dank dat u ons nog even het woord wilde staan. Alsjeblieft. Gaan we nou even naar Maino Remmers. Hij is in Oestgeest In een bunker met antennes binnen, zodat hij nog steeds te horen is. Ook als de deur dicht zit. Ja. Maino, hoe diep <lacht> zit je nu? Nou, ik ben weer naar boven gegaan. Je oh. kunt hier uh, een meter of tien onder de grond. Er staan ook echt bomen op de aardewallen. Aan de buitenkant is er heel weinig van te zien. Daar moet je allerlei geel geschilderde deuren door. Met dikke heen. Ja, Het zijn een beetje van die duikbootdeuren. En dan lopen we. Ik was, ik was, ik was u even kwijt. Ja, ja, dat kan ook makkelijk. Dat we, je je hier ook een, ja, we hebben hier ook een sleutelkastje gevonden. Dat is ook zo grappig. Er zit dus echt zo'n oude kantine en slaapgedeeltes, twee douches. Het was helemaal ingericht om. Het was een soort verbindingscentrum, was het eigenlijk? Hè? Ja, het was een verbindingscentrum, maar het moest natuurlijk ook mogelijk zijn dat als er dreiging was van buitenaf, uh, dat de deuren dichtgingen... en de manschappen hier binnen waren. Hoe lang? Een maand? Langer? Ja, kijk, ik ben er niet bij geweest. Maar nee. de verhalen zijn dat ze met een man of dertig... hier wel eens uh, een maand onder de grond hadden kunnen zitten. Ja, en het, het is tot enkele jaren geleden nog geen gebruik geweest... Ja. Met als verbindingscentrum? Ja, later hebben er hier ook wel de verbindingen gestaan... die gewoon door de burgermaatschappij ja. werden gebruikt. voor de telefooncentrale van Leiden, ja, hè? Ja, ja, precies. Uh, het is heel spannend, hier ook zo'n kastje met... Hier. Het hangt er allemaal nog, dat is ongelooflijk. Overal ook oogdouches nog. En we hebben net ook nog een installatie gezien... maar een soort filters zijn om de lucht te zuiveren. Ze hebben eigen grondwater hier. Uh, dit is een van de laatste objecten die het ministerie gaat verkopen. Hè? Want u bent van Economische Zaken, het komt van Defensie af. En de meeste van die mobilisatiecomplexen is natuur geworden. Uh, ja, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ja, ja, en wij zijn ja. van die landbouwpoten, uh, zeg maar, landbouwpoot, de ja. LNV. Uh, ja, nou, in dit project zijn dus 53 objecten uh, van Defensie ooit verkocht aan LNV. En uh, daar maken we natuur. Maar Defensie heeft uh, heel veel meer objecten die ze uh, afstoten. Uh, daar gaan wij niet altijd over. Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf is dan de ja. instantie die dat soort dingen uh, regelt. Vindt u het zelf ook spannend als je hier rondloopt? Het heeft iets, hè? Ja, ik ben er inmiddels meerdere keren geweest. Dus het, het, het verrassende is er een beetje vanaf, maar het blijft een beetje intrigerend. Het is ja. uh, spannend. Wat er is voor kapitalen gebouwd in de jaren 50 ondergronds... en hier, hier mocht natuurlijk nooit iemand komen buiten defensie om. Um, het is nog mogelijk om te bieden. Ja, tot elf uur kan u terecht. Hoe, waar moet je nou dan? Stel dat ik nou toch denk, nou, ik zie er wel wat in... Nou, dan als de donder naar uh, Den Haag, naar het ministerie van Financiën. Want daar vindt om 11 uur die ja. uh, inschrijving plaats. Je moet dan wel uh, even zorgen dat je van tevoren bent. Want die inschrijving kan alleen op een speciaal inschrijfformulier. Wat, uh, maar het kan uh, nog? Uh, het kan, absoluut. Ja. Tot... Uh, 11 uur kan u uh, terecht en ja. dan met de envelop onder de arm daar aanwezig zijn. Ik vraag me af wat het moet kosten. Uh, je krijgt er de douches bij. Een bunker van 2000 vierkante meter met meters dikke muren. De zendmast van 100 meter. Het wachtcommandanthuisje en... De fietsenstalling, Marcel. Die krijg je er ook bij, wel bij. <laughs> Kijk, wel waar voor je geld. Nou, met 11 uur weten we ook wat het hoogste bod zal zijn. Maar nou remmers in die bunker in Oostgeest. Het is acht minuten voor 9. U luistert naar het NOS-Radio 1 journaal Wikipedia. Gaat morgen op zwart uit protest tegen een wetsvoorstel waar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zich momenteel al verbuigt. Het wetsvoorstel wordt SOPA genoemd, een afkorting die staat voor Stop Online Piracy Act. Het bevat allerlei maatregelen tegen het verspreiden van illegale content. De tegenstanders van de wet zijn bang voor censuur op internet en voeren daarom actie. Bij ons in de studio, internetkenner Roeland Stekelenburg. Roeland, um, nou, er is nu al maanden gedoe rond deze wet. Um, er gaat Wikipedia zelfs op zwart morgen? Wat staat er in de wet dat Wikipedia zoiets beslist? Nou, die wet is, uh, het is een initiatiefwet uh, die bedoeld is om eigenlijk het verspreiden van illegale content en het verspreiden van namaakproducten, hè, dus dan gaat het echt over, over IP, uh, intellectual property, uh -huh. om dat tegen te gaan. Het gaat dus vooral om, om uh, dingen die inbreuk doen op copyright of op intellectuele eigendomsrechten. Waar uh, de makers niet uh, voor, voor betaald worden. Ja, nou, we kennen dat allemaal van internet. Je kunt overal films downloaden, muziek downloaden, uh, illegale. Uh, e-boeken downloaden. En daar wil het Amerikaanse huis van afgevaardigden... dus wat tegen gaan doen. Daar hebben ze twee wetten voor bedacht. Dus deze SOPA, die is het bekendste. Maar er is ook nog een wet die, die wordt PIPA genoemd. En dat gaat echt over die intellectuele property rights. En gaan die wetten ver? Aanvankelijk, en eigenlijk nog steeds, gingen die wetten best wel ver. Dat betekent, er stonden dingen in, moet je je voorstellen... als dat uh, sites die zelfs maar linken naar illegale... Uh, content uit de lucht gehaald konden worden. Hmm. Zonder tussenkomst van de rechter. Hmm. Er stond in dat zoekmachines bijvoorbeeld uh, resultaten... die leiden naar sites waar illegale content verspreid wordt... niet meer zouden mogen opnemen. Maar dat zijn ze bijna allemaal, toch? Hoe bedoel je? Dat ze linken naar iets wat misschien niet legaal is? Ja, en het is altijd zo geweest dat het linken naar illegale dingen niet strafbaar is. Nee. Nou, op het moment dat je dus een zoekmachine Google gaat dwingen... om zoekresultaten actief te verwijderen euh, uit euh, de resultaten... Euh, dan kom je in een situatie terecht, althans dat vinden de tegenstanders... die wel heel erg gaat lijken op China, Iran, Maleisië... waar de regering dus gewoon bepaalt euh, welke websites de bevolking wel mag bezoeken... en ja. welke niet. Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste uh, reden dat uh, ja, zelfs grote bedrijven als Google, Twitter, Facebook. eigenlijk zo ongelooflijk tegen deze wet zijn. Want dat, dat, dat legt een bom onder het fundament van een uh, vrij gebruik van internet. Dat is het idee. Dat is het argument. Kijk, internet is traditioneel een vrij plaats... waar eigenlijk geen nationale wetten gelden. Het is per definitie internationaal en over de grenzen heen. En nationale overheden hebben daar eigenlijk ook niet zoveel invloed op. Maar uh, hebben zij. Um... Komen zij met een alternatief, een idee hoe je dan uh, nou ja, illegale content tegen kan gaan? Want er zijn natuurlijk fabrikanten die hierdoor geld mislopen. Ja, er wordt altijd gezegd als je uh, mensen die, uh, die geld verdienen aan het verspreiden van illegale content... Uh, als je die aanpakt, dat is eigenlijk de enige manier om er wat tegen te doen. Want met alle andere maatregelen... Pak je illegale, of pak je eigenlijk onschuldige mensen, uh, dan wel tas je de hele structuur van het internet aan. Dat is namelijk het principe dat iedereen daar vrij kan publiceren uh, en vrij kan linken. Een voorbeeld waarom Wikipedia nu besloten heeft, bijvoorbeeld op zwart te gaan: die zeggen van ja, op het moment dat dat is een encyclopedie is, voor wie het niet kent. Mm. Uh, die hebben natuurlijk daar ook een hoofdstuk staan over de Pirate Bay. Namelijk dat ja, dat staat in een encyclopedie. Nou, in die nieuwe wet zou Wikipedia daar wel over mogen schrijven... maar er niet meer naar mogen linken. Hm. Nou, het, de essentie van Wikipedia is dat in elke beschrijving wat, van wat daar staat... dat daar linkjes staan naar de betreffende dingen. Hm. Nou, als je Wikipedia gaat dwingen om daarmee op te houden... dan tas je dus het fundament aan. Althans, dat zegt Wikipedia. Nou zijn er ook voorstanders van die wet, Lara zei het al, mensen die geld mislopen, Hollywood, uh, Murdoch, krantenmagnaat, uh, spelletjesproducenten misschien. Denken zij echt dat ze geholpen zijn met zo'n wet? Ja, dat denken ze wel. Uh, uh, je ziet dat uh, heel veel sectoren natuurlijk totaal over de kop zijn gegaan. De muziekindustrie ja. heeft het uh, meegemaakt. De filmindustrie is als het dood. Ik ken persoonlijk eigenlijk ook alleen maar mensen die films illegaal downloaden, dus ik denk ook wel dat er... Uh, uh, wat in zit, dat Hollywood uh, zo bang is. Uh, maar je ziet dat uh, het gewoon niet geaccepteerd wordt door het publiek. Uh, een, een voorbeeld van hoe machtig toch de internetcommunities zijn geworden... is een, een internetprovider GoDaddy in Amerika... Uh, die zich openlijk uitsprak voor deze wet. Uh, binnen een paar weken waren die 70.000 klanten kwijt, abonnees kwijt... omdat het publiek gewoon niet meer accepteert... <laughs> Uh, dat de vrijheid op internet wordt, wordt ingeperkt. Er mm. is dus ook al lang een discussie gaande over het feit dat je ziet dat in, binnen de boekenbranche bij Selectus bijvoorbeeld... dat er um, gezocht moet worden naar een andere manier om daar aansluiting bij te vinden. Om wel geld te verdienen via internet. Nou, uh, wat wordt daar ook over nagedacht? Ja, wat, wat natuurlijk de, de, uh, de tegenstanders van deze wetten zeggen. Die zegt, uh, van je moet dus niet de illegale content gaan bestrijden... De, Industrieën moeten zich veranderen om op die nieuwe manier ook geld te gaan verdienen uh, uh, uh, aan het, het internet. En dat gebeurt natuurlijk ook op grote schaal. Uh, het, je moet het alleen niet zoeken in de beperking, het afschermen en het juridisch bestrijden van de illegaliteit. Want dat leidt tot niks. Innoveren is het sleutelwoord om hieruit te komen. Goed, wordt vervolgd. Roland, dank je.